Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Naties concluderen in een nieuw rapport dat rebellengroep RSF in Sudan oorlogsmisdaden pleegt. Ook is er sprake van misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de VN maakt RSF zich schuldig aan onder meer moord, slavernij en seksueel geweld. In Sudan woedt al ruim twee jaar een burgeroorlog. Bij een botsing tussen een lijnbus en een vrachtwagen op de N62 in Zeeland zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij Nieuwdorp in de gemeente Borselen. Hulpdiensten rukten uit om mensen uit de bus te halen. Vier passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht, dertien anderen raakten licht gewond. De passagiers zijn met een vervangende bus naar een opvanglocatie gebracht en daar zijn ze verzorgd door het Rode Kruis. PVV-leider Wilders wil zo nodig met zijn partij regeren in een minderheidskabinet, waarbij hij zelf premier is. Zo'n regering heeft niet zijn voorkeur, maar is wel een mogelijkheid, zei Wilders bij de aftrap van de verkiezingscampagne van de PVV in Venlo. Hoewel veel partijen regeren met de PVV al hebben uitgesloten, zegt Wilders veel vertrouwen te hebben dat zijn partij weer in een kabinet zal komen. Van de rechtse partijen wil de VVD zeker niet meer samenwerken met de PVV. Onder andere het CDA, GroenLinks-PVDA, SP, D66, NSC en DENK willen dat ook niet. De Europese Commissie heeft Google een boete van bijna 3 miljard euro opgelegd. Het Amerikaanse techbedrijf heeft volgens Europa de concurrentieregels rond online advertenties geschonden. Brussel zegt dat Google misbruik maakte van zijn positie door eigen advertenties een concurrentievoordeel te geven. En dat mag niet. Google vindt de boete onrechtmatig en heeft meteen gezegd in beroep te gaan. Het weer vanuit het westen opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 5 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen veel zon en af en toe wat wolken bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A9 amsterdam ook richting Alkmaar. Voorknoopend Velsen nog 6 kilometer met een kleine 5 minuten vertraging. En de A10 tussen Amsterdam-Buitenveld en Dürgerdam Nog 9 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it. Morning. I think I love you. tell the world we don't hide how we feel but we're sons and daughters agreed. greed we're so far we're so far far from our humanity Oh, yeah. Come down to the tree. Close your eyes to see the Come down to the tree.